Weer een aanslag dat we een moslims zijn, joden, christenen, buddhisten, het maakt niet uit. Wij zijn mensen en doen fouten, en een mens kan nooit perfect zijn, maar alleen daar ga ik het niet om. Ik sta stom op elkaar om honderd te leen te zijn. als er einde zijn oorzaken, dan deze elkaar voor het beschermen van straksboven zijn tegen alle al zijn ze niet altijd op tijd. Ik hou op afstand. Als er geschoten worden, kunnen ze allemaal naar na schieten, zoals in de meeste films. Dit is geen film, het is een tekst om te begraven dat er onschuldige personen zijn die je niet moet dragen als ze schieten met een pistool of kogels. Een voor wapen is een rifle schoener en je haakt je om te schieten en niet om mensen te schieten. De meeste shooter games zijn een fantastisch spel en je kunt jezelf terug maar in werkelijkheid ben je, je top dood en is afgelopen. Denk aan een soort leven in zijn harde straat. Die eerste strijders gingen terugstrijden, dat waren radicaal moslim van extremisten. Sommigen waren teruggekomen en andere steden. Het is gewoon over tegenover de westerse wereld en andere wereld. Op deze weg voel je gewoon gesloten en je raakt niet meer weg. Mijn enigste doel is gewoon sterven en andere mensen te doen sterren. Die is heel erg jammer in het leven. Ik droom er niet van, ik heb andere zo in mijn leven, het leven gaat verder en je staat er gewoon niet bij stil, de vrede begint bij jezelf, van binnen, diep in de ziel, soms is de omgang moeilijk, maar aan mensen die zich op moord willen plegen of laat een aanvraag buiten, maar ze zeggen, gaat er om psychische kwetsbaarheid, daar begint ik mee. Als een kleine kind heb ik nog geweest gehoor, zoals midden in de nacht kon ik geen ogen dicht doen, dat het zo laat was, gelukkig zijn een oordoffice waarmee je horen kunt stoppen, maar gebruik antwoord ik klop er niet meer de hele dag rond, want dan ben je er zo mee bezig als een beetje. Bij. Schieten is zoals liggen, je maakt er meer problemen van alle vertussende eigen, zeker als het om psychopaat gaat, kun je niet meer loskrijgen van jezelf, want dit persoon is inderdaad een gesloten chaos achter de gevangenis, zodat de advocaten en de rechters hun centjes verdienen. Als politiekers macht maakt geen gelukkig en de centjes wegstoppen en spenderen leert er meer leven, zo lager het in het leven. Als je gewoon traakt door een de weer en je leeft nog steeds, dan blijft het vastkampen in je leven. Het is net als je dat verbogen is met je partner en je kan niet terugkeren en nooit meer dezelfde pijn willen. Het is niet meer te genezen, maar God is met u en u heeft dit niet voor gekozen. Er is geen grotere liefde dan Hem, maar Hij vergeeft en fouten mensen. de beelding van Jezus met het moet je steeds begrijpen. Hou me vast aan, zodat ze mij niet kunnen raken. want ik het niet op mensen, maar op was. Sommige fatten mensen zijn dames die geen vergeving kunnen aannemen, maar ja, ik ben aan het dood en dat hebben ze ook niet graag, want je moet er maar in geloven. de Bijbel staat schieten er niet in, en toen in die tijd hadden ze geen weer maar wouden ze om te doden. Maar dit blijft dan allemaal echt vader geworden, we maken aan iets fouten, maar dit betekent aan God verbonden zijn, aan hem te denken dat hij er is. Soms is het moeilijk om aan te komen dat hij er is, maar hij schiet vooral niet op mensen. en hij heeft het nooit gedaan. Ik ben kwam hier af te honden, want het is een rol dat sommige mensen niet graag horen, ik brengen geen schoter, maar als ik echt niet verdediging tegen het huis, dan zit ik toch zonder problemen. Ik ben aan Gods kant en laat anderen maar werk van maken, het als advocaten en rechts zullen de problemen nog